Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er kan nog een uurtje gestemd worden. Tot 9 uur mogen mensen naar het stembureau om een bolletje rood te kleuren. Kan ook op bijzondere plekken. Niet alleen in buurthuizen en kerken, maar ook in gevangenissen en poppodia. In Nijmegen mocht een kroeg de deuren voor de verkiezingen weer even openen. Ik kon genoeg geen piltje krijgen. Je mag niet in de café in, maar je mag wel voor stemmen. is dus eigenlijk een beetje scheve verhouding. In heel het land kunnen mensen ook coronaproof vanuit de auto hun stem uitbrengen. In Enschede stonden de wagens in de rij. Ik dacht ik ga dit doen, want dit komt misschien wel nooit meer voor. Ik denk dat ik dat maar één keer in mijn leven ga meemaken. Dus uh, vandaag. Echt een uh, hele mooie ervaring. Moeten ze er vaker doen. Eigenlijk moet je 18 zijn om te stemmen, maar in Heerlen kun je ook 17-jarigen tegenkomen in het stemlokaal. Het zijn handhavers in opleiding. Ze houden de boel in de gaten en doen meteen praktijkervaring op. Ja, Het is een beetje kijken of iedereen een mondkapje ophoudt en niemand gestoord wordt aan het werk. en uh, ja, Of alles goed loopt. Ja, Het stemmen loopt best wel op rolletjes, daarom is het ook een tikkie saai. Nou, uh, Wat maak je allemaal mee uh, op het stembureau? Ja, Niet zoveel eigenlijk, nee. Ja, een beetje mensen uh, controleren op de coronaregels, mondkapjes op afstand, dat soort dingen. Het meest gezochte stel van België is veroordeeld tot 30 en 24 jaar gevangenisstraf. De twee Belgen brachten 25 jaar geleden een Britse zakenman om het leven. Hij was er vermoedelijk achtergekomen dat het stel hem voor 300.000 pond had opgelicht. En volgens omroep 1 Limburg wordt Pinkpop mogelijk verplaatst naar augustus. Er is een vergunning ingediend bij de gemeente Landgraaf voor 27, 28 en 29 augustus. Dat is het weekend na Lowlands.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. De Krocht, een zoektocht naar van de Ledenvoort. Een programma van Rick Sur en Pim Groof. Vandaag met gastpresentator Dick van Duinen.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 ja, ja, ja. Ik en ben ook een wel... platte grond aan het tekenen, zo van het hele land goed. En de, de, de, de, er komt bijvoorbeeld een, een, een Autogiro in voor, Autogiro, dat is de voorloop van de, van de helikopter, zeg maar, één of twee personen, in de vorm van een bij, dus een reuze bij, oh, okay. geel en zwarte ja. streep. Het is de B, met dubbel A, Bebop heet die, daar wordt mee gereisd, ja. met die Bebop. Ja. Daar maak ik dan tekeningjes van heel snel, en dat vind ik ook leuk, dus ik wil het echt helemaal uitbreiden, het illustreren ook.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 is as sweet as the punch As sweet as the punch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 in de in Carré. Uh, oh, ja, ik schaam, ja. vind ik leuk, want hij had een kaartje over. En toen was hij daar, toen speelde niet eens eentje met de gitaristen hij Vertelde ja. niet het ja. hele verhaal. Klopt, ja. Ja. Was hij een boek? Ja. vertelde niet het hele verhaal. En toen had ik iets van ja. Ben ik nou getroubleerd? dat ik alleen maar denk dat het zo zal...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 Ja. Nou, die hebben het fantasie van een scharrokit meestal. Dus, ja, daar kom je niet doorheen. Dan nee, kom je nee. niet doorheen. Die nee, nee, denkt om nee, het even ja. het u En ik voelde me toen ja. een ja. soort bakvis worden. Ik denk, nou ga lekker naar huis. Ja. Op de fiets heb ik hem een goede brief geschreven. Ja. Dan kom ik op hetzelfde wat jij ja. zegt. Uh, die brief heb ik niet verstuurd. Omdat ik denk: ja, dan komt het weer eerst bij een manager ja. wel, Of een vrouw ja. die gaat beslissen ja. of hij het wel of niet leest. Ja. Daag, ja. komt wel, Dan heb je gelijk in. Laat hij mijn boek ja. maar lezen, komt hij ja. tegen. Ja. Ja. Ik ben opgegroeid met, hoe heet hij, was mijn tweede vader eigenlijk, een periode, Ramses Shafi. Dus met het ja, natuurlijk. Uitgegroeid anders, ja. tot ene van ja. die kant. Ze ja. dus weet hoe vaak hij in elkaar is verslagen, Gewoon omdat <laughs> hij een nicht was, weet je wel. Ja, ja, ja, ja echt ja. waar. Dat was ja? echt. Ja, ja. Dat was andere tijden, ja. Dat wil je ja. echt niet weten. Maar uiteindelijk groei je ook een beetje richting chansonnier. Ja, en, en, en, omdat en, ik het Frans wel en, leuk vind, groeien. het ligt ja. ook goed Frans. Ja. Ja, ik, ik vind het chansonnier natuurlijk ondergewaardeerd. Ja. Vaak ook een politiek ding geweest, hè? politieke jongens vaak die dat zongen. Ik bedoel, Leo Ferré en zo, dat zijn allemaal wel mensen die gewoon in het mooie. Of aan de de aangepast, kennis, Ja, precies. Ja? Dus, ja. Ja. Die kon dan niet echt zingen, maar goed, er zijn wel Nee, niet... maar hij maakte wel mooie <laughs> zingen. Natuurlijk. Bob Dylan kon ook niet zingen. Nee. Maar die heeft geloof ik de meeste liedjes ja. geschreven voor iedereen. Ja. Maar zingen kan je niet, je. Nee. nooit gekund ook. Ik bedoel, wat met die halen. Dat was natuurlijk wel iets. Dat je hoort, dat Ja, maar, maar dan vind ik het toch een beetje subjectief hoor. Ik zou ja. wel kunnen zingen, inderdaad. Ja, ja vier. Ik vind dat het een mooiste. Er zit echt uh, diepte, gevoelens, leven. leven in de Ja, land, ik heb ja. dat helemaal niet. Ik vissen nee, ja, soms ja. wel heel goed vind sommige. Geweldig, ja, echt, tuurlijk. Ja. Ik heb nu een nummer opgenomen. Dat heb ik niet meegenomen. Ja, dat is wat ik vinden alweer. Dat wist ik niet. Ik, lag in, ik vond het geweldig. Een Franse band, die belde mij. Of die zocht een contact. Marquis de Sade. Die zanger is overleden. Ja, dat gebeurt op deze leeftijd. Ja, dus, ja, ja helaas. Die had ja. een belletje die vroeg of ik dat in wilde zingen. Oh. Ik zei, nou, zo, huh? Ja, nou, toen ik zei, ja is goed. Toen vonden ze erg, maar helemaal te gek. Ja. En toen zei hij van, ja, als u een andere tekst wil, of in het Engels. Een uh, andere melodielijn voor uzelf. En uh, dus ik luister naar. Nou, ik, ik vertaal die tekst. Franse tekst. Soulève l'horizon. Verhoogde horizon. Prachtige tekst. En ook goede melodielijn. Dus ik schrijf terug. Ik neem jullie tekst gewoon. op jullie manier. Nee. Nou dat vond ik helemaal te gek. Op, opgenomen. Met mijn drummer. Gewoon. Die heb even opgenomen. Met die backing track die ze had opgestuurd. Mensen zijn helemaal blij. Die plaat is nu net uit. Die staat in de top 40 nu daar. al. Het is een alternatieve grote band. Maar nou komt het. Die mensen die erop meedoen.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 Ik kan wel een C van een F onderscheiden bijvoorbeeld. <laughs> ja. Ja, je hoort het vooral ja. Je ja. hebt helemaal geen muzikale opleiding gehad eigenlijk. Nee, eigenlijk nee, want het kwam uit, uit het volk echt. De mensen waren altijd aan het werk, dus maar ja, groot ja, waren dat ja. een transportbedrijf en dat was altijd in de garage en ja, dat was een bezig, praktisch ja. leven. Ja. Was dat?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 omdat ik een, een kopstem had. En dat hoorde Ilja Gort. Tegenwoordig die beroemde wijnen. Ja, maar ja, ja, die snor ja. En die was toen invaldrummer bij de band van Ramse Shafi. Oh. Want hij was drummer. Hij heeft in After tea gezeten, Ilja. Was... After tea. Ja, hij was, was de drummer van After tea. En die hoorde mij zingen. En die dacht Gort, met die hoe wil ik een single opnemen. En dat hebben we ook gedaan. Die single is geflopt. Maar dat was met Ilja Gort. Die had het liedje geschreven. Ja, we hadden alle twee het idee deden we losers waren. Geen hit, dus nou, hij is later heel groot geworden in de reclame. <laughs> ja, met andere dingen, ja. ja. Klopt. Niels ja. Weinboeren. Ja. Dus. Ja. Ja. Maar je hebt toen de single uitgebracht onder een andere naam, hè? Of je nee, naam was dat, aangepast? Dat, nee, dat, heb, dat, dat heeft dus dat label gedaan. Dat was, dus het grote, dat was Bovema, groot label, EMI eigenlijk. En die had hadden Dick Pollack gemaakt met dubbel L-C-K. Zonder het mij te vragen ook. Dat okay. ik niet leuk, maar... Nee.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 Ja. Oh, dat ja. Ja. ja, dat vind ik wel leuk inderdaad. En met wie ben je toen begonnen eigenlijk? Pieter Kooijman. Die is helaas vorig jaar overleden. En um, ja daar heb ik eigenlijk die eerste Meccano liedjes ook meegemaakt. Dat, dat Face Cover Face en Fools is met hem. Maar ook het nummer Meccano is met hem. En In Still Life is ook een nummer. Dat, dat was dan sneller, toen heette het anders. Maar Pieter heeft heel veel aan die eerste nummers uh, uh, geschreven. Samen met mij, wij samen.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 En toen brak Pieter Koyman dus met, uh, met een spelletje, uh, uh, met zo'n bal, met zo'n gat erin, weet je? ook. Bolen? Bolen, ja. ja brak hij ja. zijn vinger. Toen zei je alleen een bas, drum en zang. Ja, <laughs> maar toen zat dus het jongere broertje van Theo Bolten zat erbij een keer te kijken en die zon, ja. hoor, dat kan ik makkelijk. nou, als jij het zo goed kan, doe dat. Ja, ja. En die had binnen een dag al die partijen onder uh, controle. En toen dus Pieter terugkwam dat zijn vinger hersteld was, heb ik tegen Korg gezegd van nou, niet van bedankt voor, voor je diensten, nee. Oké, okay, je weet nu wat zijn partijen zijn. Dus bedenk zelf maar wat anders. Oh, is en sick, toen yeah. werd Meccano een band met twee gitaren. En dat was in die puntijd. In het begin was dat ja. vrij uniek. Dan had, ja, had je niet ja. twee gitaren ja. opeens. En dat hadden ja. wij wel. En kor ging verder, die ging uiteindelijk ook een Solina Synthesizer bespelen erbij. En die is uiteindelijk met viool en zo. Dat ging echt geweldig, piano leren spelen.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 Ik ken hem wel natuurlijk, ja. En jij camera. bent ook uit 53? Ook uit 53. Dus ja. wij schelen één dag. Eén dag, ja. Geverde. Ik ben één dag ouder. Ja. En NEO is precies 25 jaar ouder geweest dan jij. Oh, te gek. 25. Ja. Dus oh, toen jij geboren werd, werd NEO ja, 25. Ja. Ja. ja. Vind ik wel leuk. Ik vind NEO een heel groot ja. ja. ja. Ik heb nou, twee oké. mensen die, die, zeg maar, waarvan ik denk, ja, die gaan de 20ste eeuw echt gewoon... Uh, die hebben dit weer zo groot vorm gegeven dat het effect heeft. Het is dus ja. Enio Morricone met al zijn prachtige muziek. Er zit ja. geen mis ertussen, echt. En, en, uh, en Hergé, Kuifje. Hergé. Ja, ja. ja, dat is voor mij uh, heel goed. Nou groot. klopt, ja. ja. Maar goed, ook Qua uh, muziek natuurlijk, wel de Beatles of zo, hoorde. ja. Bij jou? Bij mij zeker, ja. ja. Ja, maar dat heb ik ook een beetje te veel Ik heb natuurlijk wel een paar platen van de Beatles in huis. Ik bedoel, Revolver is nog steeds een briljante plaat, denk ik. En, uh, ja. Maar sommige dingen, ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo'n Paul McCartney fan, terwijl hij wel meer heeft niet gebruikt. John Lennon vond ik wel een fenomeen. George Harrison was by far de beste componist de, oh, de <laughs> laatste twee jaar. dat de ja, laatste twee jaar misschien ja, wel inderdaad, ja. Ja. En op die, zo, op, die ja. op die eerste plaatsen zijn er ook meestal één of twee nummers voor nemen. Die, die zeker wel toe doen. Ja. Ja. En die heeft met zijn, met zijn, met zijn, met zijn sitar enorm ja. uh, invloed gehad in die tijd. Ja die citeren van hem werden namelijk al uh, waren de bandjes als The Pretty Things die ook zo'n ding gebruikten en die ja. was in dezelfde studio dus die mochten hem dan even lenen weet je maar <laughs> dat wist ik ook niet ja, ja het, dat leuk is leuk, het is leuk leuk ja. om te ja. weten nee maar die punk periode, kwam ik inderdaad uh, we, ja het was een beetje net de muziek natuurlijk van de Beatles en zo rockstones was nog niet zo uh, maar die punk die heeft bij mij ook wel wat losgemaakt ja welke ja. bands bijvoorbeeld ja, meer die Engelsen toch, hoor. Als ja, de ja, Clash. De Clash zo. En, ja, the de, en De the Jam. De Jam is niet echt punk maar nee. Nee, is meer mods. Nee, Mots ja. Met een De Damned of Nou, hoe heet die? Frankie, waar ik het net over had, die vriend van ja. mij, die heeft, met, die heeft met Captain Sensible in een band gezet. Dus zeg eens een interessante manier, om ja. een beetje uit te houden. Ja, Ja. Maar ik, heb me, ik vraag me ook wel eens af, inderdaad, wat, wat is nou, uh, wat vormt de muziek? Is dat de maatschappij? Of zou de muziek de maatschappij vormen, hè?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 over heel Europa verspreid. Dus elk ja. land heeft een volt. En het zijn jongere mensen die het uitgaan gaan. dat al die systemen die wij geprobeerd hebben... niet meer werken. Nou, dat ja. Ik ja. Vind ja. Wel er zit dat, wel wat dat inderdaad. In. Ja. ja, klopt inderdaad. Daar ja. Ja. Nee, heb je wel gelijk, inderdaad. Ja. Het is een reflectie van uh, de maatschappij. Ja, ja. ja, en die, ja. Die, ja mijn, mijn grootste liefhebberij... ligt toch gewoon in de Ik bedoel, Als ik al die... als ik flarden zie van... De, van in pop of all ja, ja. of ander dat soort dingen, die hordes mensen zo alleen maar bewegen in een keer. Ja. En ik zie dan bijvoorbeeld een filmpje over het eerste echte grote festival in Monterey. Ga dat ja. maar eens kijken. Ja, ja. ja. Zo'n een hemelsbreed verschil ja. en daar ligt mijn hart nog steeds, terwijl ik als ik die modernere dingen zie, dan denk ik, ja. nou, ik hoop dat ik dan nooit hoef te spelen op zo'n festival. Maar ik heb ook een festival gespeeld. Dat is wel leuk. Hè? Dat was in Griekenland. Dus ah, Oké. Okay. Maar ik hoor uh, dat niet terug. Jouw ja, muziekkeuze eigenlijk. Hè? Wat? Uh, jouw hepiteit, hè? Want ze hebben jou gevraagd. Wat zijn ja. jouw nou, wat zijn jou nou, invloeden? Alone Again Or. Uh, sorry? Alone Again Or van Love. Ja, dat wel. Dat is de enige en andere. En uh, ja. Kurt Butcher. Uh, dat... Ja, dat sorry, zeg maar niks. Nee, nee ik dat, heb wel ken je de Sagittarius? Is... Ja, die wel. Dat is Kurt Butcher. De oh. Millennium, ken je dat?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 Okay, er is ja. een band als Wire, dat vind ik nog steeds heel goed. Ja. Magazine vind ik nog steeds goed, omdat Howard de Foto natuurlijk een goede schrijver is. Dat scheelt erg, ik kon niet zo goed zingen ook, maar goed, het zijn er wel meer. Ja, nee, ik uh, het is niet echt zo gek veel uit die punttijd. Nee, ik laat zeggen, een dat draai ik echt nooit. Nee, niet dat mee, heb ik niet nee, eens nee, op vinyl meer. Nee. Dat, nee. nee. En ik, ik kan me herinneren dat we nee. lyrisch waren over de metalbox, weet je wel. Ook Joy Division, dat kan ik. Joy Division, ja. Eerlijk ja. gezegd, kan ik dat niet meer horen. Dat, uh... Als ik Unknown Pleasures, ik heb het toevallig geprobeerd. <laughs> als ik dat opzet, heb ik echt afgegooid naar het derde nummer. Denk, jezus man, dat, nee, dat kan ik niet aan meer, dat is me te veel. Terwijl denk... als, ik, als ik de tweede plaat hoor, ja? die, die, die posthum is uitgebracht, dat vind ik nog steeds een mooie plaat. Okay. Maar iedereen, dat Unknown Pleasures, dat was een masterpiece. En, ja, ja, en ja, hele ja, mensen ja. hun leven veranderd, ja, dat zie ik niet. Nee. Toch denk ik dat er ook uh, golven en uh, dalen in zitten. Tuurlijk. Dat je, ja, hè? Tuurlijk. Ja, dat moet wel, ja. Je gaat ook muziek leren, uh, Bardeer, leren waarderen. waarderen. Ja, Later. Ja, en dingen waar je, vroeger je helemaal terug. dol op vast, die schrijf je af. Ik bedoel, ja, why ja. not? Ik bedoel, Tuurlijk, dat niet erbij. Dat geeft, ook, erbij. Niet, nee. dat geeft nee. ook niet. Nee, dat ook, ja. ah. Maar er zit ook een om... ontwikkeling in, natuurlijk. Van je leert steeds meer muziek kennen. Ja. Je gaat je erin verdiepen. Ja. En daardoor kun je ook muziek gaan waarderen die. Misschien wat minder gemakkelijk in het gehoord. Precies. Als, ja, ik, als je mij vroeger het verteld. dat ik een beetje als The Peddlers. Ja? Met een orgel. Ja. Dat vonden mijn ouders geweldig en zo. Weet je wel. Ja. Dat, dat was voor ons. nee, dat was even. het hoorde bij je ouders, weet je wel. Maar die hebben een plaat gemaakt. samen met. Ja, dus, dan, je kan heel veel fysiotherapieën behalve die. Maar dat zal je altijd zien. Die hebben, ze hebben een plaat gemaakt, The Paddlers. met het uh, Royal Philharmonic uit Londen. Ja, je weet het niet, de suite, ja. London Sweet heet het, als je het te pakken kan krijgen, proberen ja. London Sweet heet ja. het, briljant. Echt, dus ja, je komt toch achter dingen. Maar nog een klein beetje Zandvoortse invloed toch wel, hè? Dat nou ja, vanaf, vanaf mijn vierde jaar, eerst bij een jaar bij een, bij een tante gelogeerd, hier bij die tentjes die allemaal bij Ries ja. staan. En uh, daarnaast hebben we hetzelfde, 50 jaar hebben we dat gedaan. 50 jaar dus lang. Dus ik lang heb toen 55 op het strand hier gestaan. Oh, heerlijk. Dus ik ben zo'n voet ook ja. op goed. Ja. Maar toen sliepen we bijvoorbeeld nog op, uh, moet je nagaan. van die strozakken. Die stroos ja, ja. Die huisjes daar, dat was ja. gecreëerd voor de bleekneuzjes uit Amsterdam. Ja. Die verder niet met hun ouders op vakantie konden dat nee, er geen geld over God. was. Dus ja. dit ja. was echt daarvoor gecreëerd. Dat okay. was echt een politie. Wachie ook die er zat. Jezink. Ja, je zink je, ja maar dat heb je nou niet meer. Ik heb, ik heb zwemles gehad in Ries. Ja. Dan had je twee baren, een klein badje klopt, en een groot ja. en een klein badje heb ik les gehad, toen was ja. ik vijf jaar of zo. Daar mijn diploma gehaald. Het heeft wel, net als ik hier ook over die zee weg het heeft altijd iets van thuiskomen. Als je die eerste, wel, ja? die eerste stukje ja? water ziet. Ja. Als je hem ruikt, ik ruik hem meteen. Ja. Omdat ik dat mijn leven lang gewend ben geweest. Ja. En dat circuit, zo is het nieuwe vorm, ken ik het helemaal niet. Ik ken alleen het oude circuit. Met bos in en bos uit. Ja. Ja, en als je nog in, midden in het terrein stond dan gewoon nog een, een of andere keten, waar je filmpjes van Laurel <laughs> en Hardy kon zien als kind, weet je wel. Het ja, middenterrein ja. van het circuit, ja,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 Je bent erbij geweest? Nee, nee. ik nee. nee. nee. Ik weet het. Het is een ja. feit. een standvoer, dus we weten het wel. Nou, Gaat het rondvragen. Ja, ja, ga maar doen. <laughs> ja. Ja. We zoeken hem uit. Zoeken we zoeken hem uit, ja. Ja, ja, ja. En hier dat mooie hippie-nummer. De groep Love met Alone Again.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 Aregina, dat staat er ook bij op die plaat. Dat is uh, een vrouw die er met de gezondheid nu aan het rommel is. Altijd al. Zwaar ziek. Maar nog steeds uh, in leven. Dat is wonderlijk. En die, ja, die hebben ook Meccano-objecten gemaakt. Die was eentje van het eerste uur. Die hoorde daarbij. Die was getrouwd met mijn neef. Dus, ja, ja Meccano. Je, je hebt iets met Meccano, hè?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 Vlinders, ja, ook mooi. Je hebt zo'n honderd vlinders gemaakt. Ongelooflijk. Van tekeningen. Meccano, ja. Teken, ja. En dan maak ik tekeningen ja. ervan. Ja. Dan dus krijgen ze originele, hun originele naam. Krijgen ze. Ah, oké. Okay. Je hebt zelfs een vlinder die heet De Nijmeegse Kapel. Dat vind ik zo. <laughs> in de buurt van Nijmegen. Gevonden. Nou, dat, ja. dat neem ik aan, ja. Geweldig, hè? Dat kan ook een wereld op zich, hoor. Ja, ja. ja. ja. ja. Of komt ook in de literatuur veel voor. Nabokov bijvoorbeeld. Wat komt veel voor in een... de. Vlinders. Ja. Nabokov dat was een hele hele fervente vlinderverzamelaar oh, okay. en jager ja, op vlinders. Ja, ja. Ja, nee, ja. Nee. ja. verbindingen tussen muziek en beeldende kunst hè, ja, en literatuur. Leuk. En literatuur daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig geweest om, om de verbindingen tussen die drie disciplines te leggen. Ja, ja. Ah, oké. Okay. En wat zie je dan als verbinding of wat is daar? De kan het andere aanvullen of verduidelijken?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 en dat, dat, ja, dat is waar, vind ik wel interessant je kan het altijd tegenover elkaar uitspelen ik vind het, interessant. Het, het, het dekt elkaar niet altijd maar soms komt ja. het heel goed uit maar waar begint het bij jou? Ja, uh, dat, uh, soms een tekst ja. want soms gebruik je een bestaande tekst of heb je soms een thema voor de muziek of een beeld wat je gebruikt. Ja, on, onafhankelijk van elkaar ontstaat dat wel ja. en dan wordt het naar elkaar toegewerkt dat wel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 Dan kom je vanzelf ook bij History Landmark. Dat is, dat is de, de gang naar het schafot. Dat hoort, dat vult aan. En daar kun je dan ook een schilderij van maken. We ja. hebben een kiotine gemaakt van Meccano. Ja. Met een echte mesje erin. Iemand heeft echt tijdens de toonzang ooit, ooit geprobeerd. Pff, in zijn vinger. <laughs> Ai, zat er zat echt ook bloed uit mes. Zo'n kleine <laughs> gilette was het. Was ja, Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ook de politiek erin. Ja.